Twee jaar geleden werd Chili getroffen door een zware aardbeving en een tsunami... waarbij zeker 500 mensen om het leven kwamen. De filmregisseur James Cameron is met een duikboot aangekomen op de diepste plek van de aarde... de bodem van de Marianentrog ten noorden van Papua-Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. De plek ligt op 11 kilometer diepte. Het is voor het eerst in 50 jaar dat iemand de bodem van de trog bereikt...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 Merry Go Round de band van vorige week zaak was dat toneel. I was, down. I was silly. My name is Hans. Trailer, wel met een liedje, maar geen toneeltekst. Een trailer zonder tekst, maar in beeld en sfeer. Heel erg mooi getroffen. Kijk op uh, www.adelinevanlieer.nl voor het beeld. Hè. Het hoort bij de voorstelling De ziekte die jeugd heet van Ferdinand Brückner. Zo'n groep studenten, uh, net klaar of bijna afstuderend... Op de drempel van het echte leven. Maar iets houdt ze tegen. Ze hebben angst om erin te duiken. En ze zijn extreem in hun bokken sprongen om dat moment te ontduiken. He? Aan het echte leven deel te gaan nemen. Nou, de 26-jarige regisseur Casper van der Putten... die verzamelde een prachtige kast... van stuk voor stuk erg getalenteerde jonge acteurs om zich heen. Uh, Teun Luiks, die is natuurlijk daarvan het bekendst hè, door die eeuwige tv. Dat doet hij goed hoor. En de filmen, uh, alle tijd. Maar maar ik ben ook ongelooflijk fan van uh, een klasgenoot van hem. Dat is Alejandra Theus. Zij is echt fantastisch. Ik heb haar al vaak hier besproken in andere voorstellingen. Maar ook Joris Smit is heel goed. Uh, Judith Noyons, Lotte Driessen. Nou, ik weet zeker, dit worden de nieuwe toppers op het toneel. En in Casper hebben ze een gedreven regisseur gevonden. Nou, afgelopen zaterdag, uh, vlak voor de première... ik zag vrijdag de voorstelling, uh, sprak ik met hem. Ik ging naar de toneelschool in Maastricht en ik wou acteur worden. Uh, maar eigenlijk, ik had, ik had een hele goede uh, leraar op de middelbare school. Uh, Misha van Baaien. Waar geweldig, stond die middelbare school? Uh, in Utrecht. Ja. Die was geweldig. Die leerde me al vanaf de tweede klas lag het niveau hoog in die lessen. En die durfde ook echt de hogere, de hogere dingen uh, te leren zonder dat dat uh, uh, heel elitair werd of zo. Maar we hadden al die grote theatervernieuwers kwamen al langs in de vijfde klas. Ik heb les gehad in Brecht en in Stanislavski en in allemaal gewoon op mijn 16e. Dus dat vond ik al heel interessant. Maar toen wou ik gewoon natuurlijk spelen, want dat was dan het allerleukste en dat deed je dan. Maar ik was toen stiekem ook altijd al dingen aan het schrijven. En ik heb toen het jaar na mijn diploma, toen ik niks te doen had eigenlijk, heb ik, heb ik ook een, een regie gemaakt op die school. Dus toen, en toen ging ik naar de toneelschool en toen ben ik nog... Ja, en toen kwam ik er daar dus achter dat ik helemaal niet kan acteren. Ah, nee, echt niet? <laughs> nee, ja, nee, ik, nee, nee ja, go goed genoeg om door de drie rondes heen te komen... maar niet goed genoeg om... Ik zat met, met Alejandra en met, en met Teun uh, in het jaar... en uh, daar moest ik wel naar kijken en toegeven... dat hij dat allemaal net wat beter snapte dan, uh, dan ik. Dus, uh, uh, dus uh, zo kwam dat ook. En toen dacht ik van, nou, dan dus dat regisseren. En, maar toen heb ik eigenlijk ook gedacht... dan wil ik schrijven en regisseren. Dat was eigenlijk mijn... Zo is het begonnen... En pas weer wat later is daar, is, ben ik weer heel erg gefascineerd. Ga ik doordat ik zelf schreef in andere toneelschrijvers. En toen kwam eigenlijk de regisseur die dacht van. Oh, dan wil ik me ook wel bezighouden met die andere toneelschrijvers. Dus zo is het zo'n beetje ja, ja. gegroeid. Ja. Nu is het een gaan van uh, eigen teksten of bewerkingen. Bestaande teksten. Ja, ik eigenlijk grijp ik altijd wel nog in, in als ik, een, als ik een, stuk, uh, een, een ander stuk neem. En ik wil eigenlijk niet meer mijn eigen teksten regisseren. Daar ben ik een beetje klaar mee. Dat heb ik zo een paar keer op school gedaan. En, uh, en ook nog wel één uh, keer nog na mijn afstuderen... ook bij de toneelschuur, met, met een jongere voorstelling... En waarom niet? Ja, het is ook, je zit ook een beetje in je eigen hoofd te kijken de hele tijd. Weet je? Je zit, je, wat nu zo spannend is, is ook met als je een stuk van iemand anders neemt... dan moet je je en verdiepen in een tijd en een tijdsbeeld. En die schrijver die brengt je ergens en dat moet je dan ook gaan accepteren. En daar moet je dan iets van vinden en mee omgaan. En dat is heel inspirerend, want dat is dan, dan moet je iets, heb je iets te bevechten. En dat is het rare van zo'n eigen tekst geschreven hebben die dan ook zelf regisseren. Je weet waarom elke zin daar staat, want je hebt dat je hebt er wekenlang aan zitten ploeteren. En dan, dan is de ontdekkingstocht anders. Dus dan de, ja. de en ja die mijn, mijn fantasie wordt dan eigenlijk kleiner, terwijl je nu eh, met een, als je tot iemand anders zijn werk verhoudt, dan denk ja. je van oh ja, hoe ga ik dit hoe ga ik dit aan? Ja, maar je schrijft dus zelf. En en, en wat is dan jouw jouw uh, drijfveer of wat wil je vertellen? Ik probeer me zoveel mogelijk bezig te houden met wat ik zie. En daar probeer ik heel kritisch te blijven naar mijn eigen gedachten. En ik vraag me heel vaak dingen over mezelf af en hoe ik in het leven sta. En vanuit daar komen fascinaties op borrelen. En, en sommige fascinaties zijn alleen interessant voor mezelf. Dus die hou ik lekker voor mezelf. En sommige fascinaties zijn groter. En waar ik nu een paar jaar, wat ik heel fascinerend vind, is. Uh, op school kregen we veel over Nietzsche te horen en, en leerden we daar veel over. En over die tijd, dat, dat er een tijd is geweest waarin God gewoon echt nog helemaal bestond. En dat die tijd voorbij is en dat wij erin leven. En Nietzsche schreef heel veel over de mensen die nog niet hadden geaccepteerd, die nog niet de consequenties hadden geaccepteerd van het feit dat ze niet meer in iets geloofden. En die noemden die de decadenten, zeg ik eventjes vrij. En wat ik heel fascinerend vond was dat ik dacht van eigenlijk is dat nog steeds zo. Ik heb, en dat is, dat is iets wat me de laatste tijd heel erg heeft geïnspireerd... en heel erg tot vraag gezet van ik ben niet gelovig... of uh, ik ben ook geen fan van, van de kerk of eigenlijk van die instituten... maar dat er eigenlijk niet meer in een maatschappij een plek is... om over de hele onbegrijpelijke grote vragen te praten en na te denken... En daar ook een ritueel omheen te bouwen. Hè? Dat er vroeger een ritueel was dat je elke week aan je eigen, aan je eigen sterfelijkheid ging denken. En, en dat accepteerde. En daarmee tot, dat dat er niet meer is. En dat heb, ik denk wel dat bijna alle dingen die ik de afgelopen drie jaar heb gemaakt... zo rondom die thematiek spelen. van Wat heb je dan precies? Als je daar niet de antwoorden op hebt voor jezelf. Als je niet de ruimte vindt voor jezelf om daarover na te denken. En je, je hebt alle redenen om gewoon door te kunnen leven. Want er is genoeg te doen. Er is genoeg om je bezig te houden. Maar eigenlijk drijven denk ik alle stukken die ik de afgelopen drie heb gemaakt rondom het punt van, als dat even niet meer voldoende is, hè? als je even stil op je kamer zit en eigenlijk denkt, waar, waarvoor doe ik het nou eigenlijk? Of uh, ja, wat wil ik eigenlijk met dit leven? Of wat? En dat vind ik een. Dat is eigenlijk eindeloos. Want dat is nog steeds aan de hand in mijn hoofd. En nu heb ik de afgelopen tijd daar heel erg op geconcentreerd over een soort de eenzaamheid die daar eigenlijk ook onder ligt. Of de, het verdriet wat daar ook onder ligt vind ik ook wel dat dit stuk daar echt over gaat. Over als je niet weet hoe je, hoe je dat moet doen. Ja. Je hebt gekozen om uh, uh, Ferdinand Broekler, een stuk uit die twintig jaren. He, hij was een Oostenrijkse Jood, ja. maar hij woonde volgens mij in Berlijn... toen hij dit schreef, of niet? Maar het is in ieder geval echt een stuk wat gaat over de jeugd... Uh, in een land wat overwonnen is na een wereldoorlog, toch? Ja, ja absoluut. Dat is, uh, wat ik uh, ontzettend fascinerend vond, was dat... Als je even de ingrediënten zo geeft. van het gaat over een beetje lamgeslagen jongeren uh, uh, in een studentenhuis. Uh, vooral met zichzelf bezig. En wat fascinerend is aan dat stuk is het gaat nooit over de buitenwereld. Maar inderdaad hij schreef dat in een heel specifieke tijd. Hij heeft, het ook, hij heeft weinig rondom dat stuk geschreven. Maar één ding is helder dat het 1921 is. Dus het is paar jaar na de Eerste Wereldoorlog. En dat is er ook fascinerend aan. Dat je die ingrediënten, die herken je meteen. En daar ga je ook meteen over, bij jezelf over nadenken. En wat ik er spannend aan vind, is dat het mij ook vragen stelt... bij wat zegt dat over onze samenleving als we dit zo goed herkennen? Ja. Wat, wat zegt dat over een... Als je, als je het jongere beeld wat in die voorstelling wordt geschetst... enigszins herkent, wat zegt dat dan ook over deze tijd? En waar zijn wij dan? Want dat was natuurlijk... Ja, Oostenrijk, dat was een soort groot rijk. En dat was uit elkaar gevallen. Oostenrijk-Hongarije bestond niet meer. En opeens ben je een klein landje. En ja, er was een soort grote broer Duitsland. Er was, het ging, financieel ging het niet lekker. De, de toekomst was onzeker. Voor die mensen ook in dat stuk, maar voor iedereen. En eigenlijk wist niemand nog precies waar het naartoe ging. En dat is ook wel iets waar, waar ik in politiek opzicht. dat ik denk, oh, dat vind ik een interessante parallel. Je moet natuurlijk uitkijken dat je, dat je historische parallel... het is nooit precies hetzelfde, maar het is wel... Het grondgevoel uh, is te herkennen gewoon. Ja, ja, en we vonden tijdens week 1... nam een van de acteurs, Joris, die nam een scriptie mee... die uh, zijn nichtje uh, had geschreven over het jongere beeld in die tijd. En daar vonden we een citaat in van een schrijver uit die tijd... Hugo van Hofmannstaal... En die beschreef, dat hebben we nu ook gebruikt voor het begin van de voorstelling... die beschrijft een tijdsbeeld heel algemeen over een tijd die constant in beweging is... en die alleen rust vindt in constant in beweging zijn. En dat je die zin uit 1919 plukt en dat je dan denkt... ja, maar dat zinnetje, dat, kan je, dat, dat is nu, weet je wel, dat kan je opnieuw plakken. Dat is heel, dat is heel fascinerend en dat is ook zo waardevol aan repertoire doen... dat je als ik nu dat stuk had geschreven, over twintigers van nu. Hè, als ik dat zelf. dan ging het over Facebook. En, dan, en, en dan, dan concentreer je eigenlijk daarin ook weer heel erg op nu. Van ja, maar dat is nu met ons aan de hand. Terwijl nu zie je dat er. In deze voorstelling zie je dat dat toen ook aan de hand was. En dat het niet nu hoeft te relativeren. Maar wel dat, dat het iets meer is dan alleen een consequentie van een iPhone hebben. Weet je? Waar, waar, waar uh, ook die jongere problematiek. Of jongere problematiek, maar gewoon als er wordt gepraat over jonge mensen die aan het studeren zijn. Of aan, gaat het altijd daarover? Altijd over, over Facebook... en altijd over, over wat dat wel niet met je doet. En zo. En kan ik me een beetje voorstellen... maar er zit nog een kern onder... die dan ook helemaal niet wordt aangeraakt. En dat vind ik leuk dat we daar nu met dit stuk bij in de buurt komen... wat daaronder ligt. Ja. Buiten de uiterlijke verschijnselen om. Ja. Ja. Want dat is wat je met toneel uh, misschien wil doen. Uh, mensen toch uh, iets verder te laten denken... Jazeker, ja. Zeker. ja dat is, het is altijd moeilijk hè, om als maker te beslissen. van je moet daaraan denken. Want je kan ook, dat merk je ook. als je eenmaal publiek binnenlaat. bij het toneel krijg je geen kader. je krijgt een heel groot kader. en je kan zoveel op zoveel manieren kijken. Dus je kan nooit precies met een gedachte iemand wegsturen. maar wel.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 We hebben een voorstelling gemaakt waarin er heel veel eigenlijk op de acteurs ligt. Er zijn heel weinig afspraken behalve die scènes. Er is altijd zo'n stadium dat je moet beslissen: van oké okay, jongens, we hebben, we hebben die afspraken gemaakt, maar nu moet je gewoon gaan spelen, nu moet je je vrij voelen. En dan zijn die tri-outs geweldig. Want de eerste keer dat het publiek komt, dan schrik je toch altijd lam en ga je opeens weer denken: is het wel goed wat je hebt gemaakt? En dat zie je dan heel erg aan het spel. Dus de, dan, had je, dan doe je dat bij de eerste try-out. En dan besluiten we onze dag daarop te vermannen. En dan uh, zetten we nog eens even extra harde muziek aan... voordat het publiek komt om even te denken van nou, kom op. Ja. En dan uh, gaat hij er daarin overheen. Ja vanavond is op het scherp van de snede. Yeah. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Want dat is natuurlijk het mooiste, dat je een manier van regisseren hebt die dat dus eigenlijk vereist. Dat je dus heel erg scherp bent. Er zijn toneelstukken waar je, waar je bijna niet van die balans kan afvallen. Ik kan dat alleen volgens mij zo. Ik kan ook heel moeilijk ik merk ook dat, weet je wel, die, die laatste fase van het stuk, de montage en, en alle cues en alle lichtstanden en dat vind ik ook altijd een heel verwarrend onderdeel. Ik denk dat de regisseurs zijn die dat veel beter kunnen. Die weten van, maar nu moet dat muziekje op en dan moet dat licht aan. En dan heb je ook dat moment gemaakt of die emotie. En ik, ik ben er nooit zo mee bezig. Ik zit eigenlijk de hele tijd alleen maar naar die acteurs te kijken of ik het al voel. Dus zo komt er langzamerhand altijd steeds meer bij die acteurs ja. te liggen. Ja, dat zorgt inderdaad voor een manier van werken. We werken ook echt heel erg samen eh, daarin. Ik stel heel veel vragen eigenlijk aan de acteurs van... snap jullie dit eigenlijk? Ik snap dit niet, wat denken jullie daarover? En dan gaan ze natuurlijk met wat zij kunnen, met hun spel... gaan ze daarin ook antwoorden zoeken. Dus zo komen we eigenlijk ja. tot hun spel. Maar ik vind dat ook mooi. Ik vind dat ook het mooiste aan ook al helemaal omdat ik ben... ik hou heel erg veel van film en...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 Maar toch een vrij traditioneel toneelstuk is het uiteindelijk geworden. Gewoon ja. een stuk teksttheater. Ik hou van het verhaal. Dat is de, de, je, je kan je verdiepen in iemand anders kop. Je kan, je kan je verhouden. Ik verhoud me toch ook altijd het best tot mensen, tot, tot personages. En, tot... en ik vind het wel een mooi idee dat die acteurs... die zijn dat, ja, die zijn dat stuk aan het aan het vertellen voor je, die zijn het aan het... en, en dat, dat, dat probeer ik er wel altijd in te krijgen... dat dat, dat, dat niet alleen de personages zijn... en dat die helemaal niks met jou te maken hebben... maar het, je moet wel het idee hebben dat het voor jou is. Ik hou gewoon heel erg van het verhaal. Dus daarin... Ik heb daar ook altijd genoeg aan. Ja. Ja. Noem eens een hele goede film van het afgelopen jaar... die indruk op je maakte. Uh, oh, nu net A Shame van Steve McQueen. Ja? Ja, dat vond ik echt een, een weergaloze film. Ja, die vond ik geweldig. Daar heb ik ook heel veel aan moeten denken... tijdens, tijdens dit maakproces... Echt een heel mooi film. Ik ga hem kijken. Volgend seizoen, of uh, 2013, begin je als regisseur ook uh, bij het nationaal toneel in Den Haag? Ja, dat klopt. Vanaf seizoen 2013-2014, dus over anderhalf jaar. Dat is wel ja, fantastisch. Ja, dat is te gek. Ja, dat is heel leuk. Dus dat loopt allemaal zeer voorspoedig. Ja, ja. ja. Nee, dat, uh, ik, mag, uh, ik mag absoluut niet klagen. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb geluk. Heb je al plannen voor die tijd? Daar ben ik nu heel erg hard over aan het nadenken. Ik heb nu net, wat ik net vertel, zo met drie, vier jaar... Zo, ook vooral met, in mijn stukken voornamelijk met jonge mensen bezig gehouden. En ik ben nu door, door dit stuk is zo extreem daarin... Het is daarin zo'n heftig stuk, vind ik ook. Ik merk het ook bij mezelf. Ik was, vorig jaar was ik veel meer zoals die personages uit het stuk. Heel, heel angstig en heel erg. En ik merk nu dat terwijl ik dit stuk aan het doen ben... dan denk ja, maar ik ga niet net zo angstig worden als die mensen. De, uh, want uh, zo, dat zijn zij al. Ja. Dus ik merk dat dat, dat, dat thema... een dat beetje. Het louterend werkt. Ja, ja, ja echt. echt ja. En jij bent gelukkig. Maar nou doe je bijvoorbeeld uh, volgend, of dit jaar nog... Uh, eindexamenregie hier op de toneelschool Maastricht, je oude school... En wat gaat er dan door je heen? Want wie van hun zal aan het werk komen? Ja, eigenlijk gaat dat niet zo door nee. me heen. Ik was gisteren in een toneelschuur en ja, die zitten gewoon van: kunnen wij volgend jaar nog produceren? Dat horen we in, uh, in augustus, weet je wel? Ja. Maar dat is een enorme kaalslag die gaat komen. Ja, dat is heel raar. Dat is bizar dat dat gaat gebeuren. Maar wat ik bijvoorbeeld, als ik nu ook kijk naar die mensen waar ik nu mee ga werken in die acteursklas. En trouwens nu ook bij de toneelschuur. Iedereen is nieuwe plannen aan het maken. En dat is, het is, het is, daar hebben we vorig jaar tegen gedemonstreerd. We hebben zo goed mogelijk laten horen wat we daarvan vonden. En dat we daar niet mee eens zijn dat het een heel slecht plan is. Maar het gaat gebeuren en het gaat ook door. En het is ook de snelheid waarin nieuwe initiatieven gebeuren. De snelheid hoe sommige instellingen zich opeens gaan aanpassen op een hele bijzondere manier. Het Huis van Borgondië, waar ik ben begonnen, heeft echt geweldige plannen. In een totaal andere constructie. Maar wel dat je denkt, nou daar kan zoveel leven uitkomen. Of, of een paar collega's van mij, ook van de toneelschuur, Paul Knierim en Joost van Heesik. En nog een andere clubmensen die die in, in, uh, in Amsterdam hier een zelfstandig theater willen gaan runnen... wat ze zelf uitbaten, wat ze zelf... Ik denk dat daar ook heel veel spannende dingen van gaan komen. En dat merk ik nu ook met die acteurs, die afstudeerklas... die ik dan nu een beetje leer kennen... En dat zijn ook mensen die ook al heel anders denken dan ik in mijn vierde ja, ja. jaar. Die zijn op een hele andere manier met hun vak bezig. En die, die zien zichzelf op veel meer plekken terechtkomen... dan alleen maar uh, in het toneel bij die ene plek. Ja. Terwijl ze maar vier jaar na jou afstuderen. Ja, maar dat is toch al... Uh, dat is echt een verschil. Dat vind ik echt opvallend. Okay. Okay. Dus nee, daarin maak ik me eigenlijk niet echt zorgen. En kijk, het is een vak waarin je heel moeilijk aan de bak komt. En dat zal het altijd blijven, denk ik. Dat was de, de Noorse, band, eh, Noorse band Kada. Dat is een nummer wat te horen is in de voorstelling. De ziekte die jeugd heet. In de regie van Casper eh, van der Putten. Eh... Uh... Ja, met een hele jonge, zeer getalenteerde kast. Gaat dat zien. Reist af naar het onvolprezen theater. De toneelschuur van Frans Lommers in, uh, in Haarlem. En geniet van deze voorstelling. Is te zien tot en met 5 april. En steunt tegelijk de stichting Schurend Hart. Om in de toekomst dit soort mooie producties te kunnen blijven zien. Meis, jij was mee uh, met... Uh, Ewald, kan je haar ook openzetten? Ja? Want uh, Meis die zit hier naast mij. Melaar, tot op het bot, derde klasser. Uh, jij was mee naar de voorstelling, uh, de ziekte die jeugd heeft. Wat vond jij daarvan? Ja, ik vond het hartstikke mooi. Maar nou, natuurlijk ook wel een beetje. Ik heb me ook wel geërgerd, natuurlijk, aan die mensen. Want dan, dan zie je eigenlijk wat, wat, wat vreselijk zijn we dan toch bezig. Maar ik vond het wel heel goed gedaan. Ja. Vond je het herkenbaar? Ja, nou, ik ben zo jong, ik weet niet. Misschien kom ik nog in die tijd Nu ben ik nog hartstikke gelukkig en uh, ontdek ik mezelf. Maar misschien als ik mezelf ontdekt heb, ja. weet ik niet of ik daar blij mee ben. Hè? Nee, nee, nee. Ik nee, het, nee het, is, het, is, uh, het is ook een beetje, beetje duister, ja, een beetje ja, naar. Ja, dat vond Maar ik je herkende ja, wel uh, waar wel ze het over dingen, hadden. Ja, en natuurlijk... Wel een beetje overdreven, maar het zit uh, duidelijk uh, een kenmerk van, uh, van de van jeugd, hebben ze laten zien uh. Ja, gek hè? Terwijl ja. het stuk dus, uh, nou ja, maar 90 jaar oud is. Ja. En dat je het nog steeds kan herkennen. Nou goed, dat is het bijzondere van toneel en daarom speelt hij het ook. Uh, we gaan iets anders doen. We gaan het uh, mysterie van Emily spelen... Uh, uh, u weet het, Jan Nemo heeft een tekst geschreven over iets of iemand... en die moet raden over wie of wat dat gaat. En dan kunt u knijpkatten winnen. En na het eerste fragment kunt u er drie winnen. Na het tweede nog twee. En na het laatste nog eentje. En dan moet u bellen met 0800-1121. En uh, ik zou zeggen, zal ik maar beginnen gewoon met het eerste fragment. Meer dan tien jaar geleden... Een man parkeert zijn sneeuwwitte Bentley cabrio, natuurlijk met de kap open... aan een Amsterdamse gracht tussen de overwegend grijze en zwarte modale gezinsstationcars. Aan die auto is alles wit, dus ook het lederen interieur en het stuur. De man loopt een gebouw binnen en vraagt, of liever gezegd sist of het wel vertrouwd is, die auto daar met de kap open. Er wordt wat lacherig gereageerd. Dit is allemaal toch wel een beetje raar. Wat wil die man nou? Aandacht? We dachten van wel. Tien jaar geleden, hè? 0800-1121, als u het denkt te weten. En uh, wij gaan luisteren naar... Uh, nou, ik draaide vorige week uh, en de week daarvoor... Uh, een, een, een, een nieuw talent uit Engeland. Michael Kiwanuki. Ja, Misschien zeg ik het weer fout, ja. Maar goed... Kiwanuka. En um, uh, veel mensen zeggen dat hij eigenlijk een beetje de kunst heeft afgekeken van Terry Kellier. En daar wou ik dan nu maar eens even een heel mooi nummer van draaien. Is it wrong is it right? Is it black or is it white? What color? Is it here or is it there? Is it really everywhere? What color is love? Is it strong like the mountains? Or deep like a fountain? What about me? How can you? it really reach that high? One color is love. Is it near or is it far? Is it distant like a star? Does it glow like an ember? And do you remember if love doesn't last? Does it live in the past? And a heart cannot live. is a Mooi toch? Theo Kelly. Oké, aan de telefoon Timo. Goedenacht Timo. Ja, goedemorgen Adeline. Goedenacht. Goedemorgen. Goedenacht. Goedenacht. Oh, ja, nee, kom op he. het is nog geen morgen. Het is toch al donker. Ja, ik heb er wel eens over nagedacht. Je hebt nacht, ochtend, middag en avond. Ja, maar dit is nacht. Dan is dit nacht, ja. Ja, oké, okay, laten we daar duidelijk over zijn. Vanaf nou, een uur of vijf wordt het uh, ochtend. Nee, 6 uur dan. Ja, of, of nou ja, het wordt nu vroeg licht, hè? Nee, dan ook oh. een succes 6 uur. Oké, okay, dan, dan moet je consequent zijn. Oké, zijn we dat, zijn we dat. Hé, <laughs> hey, wat heb je vandaag gedaan? Radio 1 geluisterd. Nou, <laughs> ja, oké, okay, dat is vandaag, dat is dus maandag de 26. En hey, wat heb je zondag de 25ste nee, gedaan? Nee, nee, de hele dag, de hele Edmaal. De hele oh, hè hey? De radio 1 geluisterd. Oké, okay, dat is goed. Nou, uh, oké, okay. uh, Timo, uh, wie denk jij dat het is? Ja, het is fout. Want anders had je al die andere klus gegeven, maar ik dacht aan uh, Hoensbroek. Hoensbroek, voormalig minister namens de LPF. Nou, die heette niet Hoensbroek. Denk eens even goed na. Heet zich geen Hoensbroek? Nee, die heette geen Hoensbroek. is een plaatsje ergens in, uh, waar is het? <lacht> ergens in Nederland. <lacht> <lacht> hij heet... Nou, Broek is goed. O? En de H is ook goed, maar hij heet niet Hoensbroek. Hoe heette die dan? Heinsbroek, man. Nee, Hoensbroek. Heinsbroek. Nou, ik zal nog wel eens opzoeken, maar volgens mij was Hoensbroek. Nee, Hoensbroek, nee, echt niet. Ja, het ruzie met Bonhof Ja, precies, LPF er, ja. ja. Nou, het is helemaal fout. Het is... Ja, <laughs> en de naam is fout, en het is sowieso fout. Dus... Okay. Toedeledokie. Hoi. Okay. Dacht Imo. Goed, uh, jongens, hier komt het tweede fragment. En aandacht krijgt hij, de man van de cabrio. Maar hij heeft een boekje geschreven. Vandaar zijn bezoek aan deze redactie. Ach meisje, wees eens lief en doe mij een koffie, zegt hij tegen een voorbijlopende vrouw. Vrouwtjes die zijn synoniem met koffie brengen. Maar dit vrouwtje is redactrice en niet van de koffie. Ze negeert de man totaal. Die compenseert zijn horkerigheid met nog meer botgedrag. Typisch gedrag van man in nood. De voeten gaan op een belendende stoel. Zijn stemvolume neemt toe, samen met de verbazing in zijn omgeving. Nou, wie wordt hier omschreven? 0800-1121, als u het denkt te weten. En, en wij gaan luisteren naar... Uh, ja, een stukje van uh, Staf Benda Bilili. Uh, dat is een nieuwe cd uit van uh, The Rough Guide to African Roots Revival. Heerlijke nummers staan erop. En dit even een stukje van, uh, van deze jongens in hun uh, motorfietsjes. <lacht> Ik heet mijn toepetje op als dit uh, Staf uh, be, be, ben Bilili is. Nee, dit is <grijg> een Balkan beatbox maar dat maakt niet uit. Dan draaien we zo meteen uh, de Staf Benabilili. Dit is uh, een nieuwe uh, plaat, hebben ze uit. En dat heet, die heet Give. Hele leuke nummers op. Goed, aan de telefoon heb ik nu Ed. Goedenacht, Ed. Dag Adeline. Ja, hoe is ie? Goed. Ja? Ja, het was mooi weer vandaag, he? Ja, een beetje in de zon gezeten. Wat? We heb je een beetje in de zon gezeten. Ja, en ik heb vanavond ben ik begonnen aan het boek van de boekweekenschijn, weet je wel. Heldige hemel. Oh, ja, en hoe ver ben je? Ja, ik vind het wel aardig, maar ik, ben, ik kan er niet veel over zeggen hoor. het begin heb ik pas. Maar de, de schrijver leest het zelf voor, hè? Um, ja. ja, oh ja, precies. Want ik bedoel, jij bent niet echt een, een, een, een lezer met die oogjes van jou, toch? Wat? Jij kan er niet zo goed uh, kijken meer? Nee, maar ik, ik kan je slecht verstaan, Adeline. Maar het is zo: als je, als je blind bent of, of, of slecht ziend, dan kun je zo'n cd gratis krijgen. Oh, wat goed, ja. Hartstikke goed. En ook als boekweek, Ik mag die CD ook houden nu. Ja, leuk. Nou, ik heb daar uh, vorige week uh, al uh, een stuk van laten horen. Hij leest het heel mooi voor. Nou, ik, vind het, ik vond het een heel prettig boekje. Nou, we gaan straks nog meer van Tom Lanois laten horen. Dus uh, je moet sowieso blijven luisteren. Trouwens, ik wil nog iets anders zeggen aan alle luisteraars. www.destubs.nl Daar kan je alles uh, horen uh, en vinden over die band. Daar kan je hem ook boeken... En uh, dat wou ik nog even zeggen, namens uh, Paul Polman en al die jongens die nu eindelijk uh, vertrokken zijn. Ze hebben je opgeruimd en zijn weg. Uh, Ed, ik moet je teleurstellen. Uh, nee, oh jee, je hebt nog helemaal niet gezegd wie je tekent. <lacht> <lacht> <lacht> oh, ik zie hier wie jij wil zeggen dat het is. Dat uh, dacht ik al, ik wist het al van de vloer, ik, ik, ik, ik Zal ik zeggen wie ik dacht dat het was? Ja, ja. Ik dacht Harry Mens. Ja, fout. <lacht> <laughs> wat een run ben ik, hè? Oh ja. Nee, goed. Maar leuk dat je even gebeld hebt. Doe goed Tot de volgende keer. Ja. Oké, okay, doe. Um, um, Rutger. Ja, goeiemorgen. Rutger, Rutger waar... zit je in de auto? Ja, ik zit in de, in de vrachtwagen. Hè? In de vrachtwagen. En wat heb je achterin? Ja, dat zijn uh, scheepsonderdelen. Scheepsonderdelen. Ja, dat gaat naar Flissingen. Oh, grote dingen? Behoorlijk. Behoorlijk. Twee, drie ton ongeveer. Misschien moet je je radio even uitzetten, Rutger. Ja, ik zet hem niet zachter. Ja, precies. Dan krijg we een raar soort hebben erbij. Goed, en, en hoe, lang, uh, hoe lang ben je onderweg? Ik ben vanaf twee uur ben ik onderweg. Oké. Okay. Vanuit Zwolle. Vanuit Zwolle ga jij naar Vlissingen met die, met die uh, onderdelen. Ja. Nou, uh, Rutger, ik zie wie jij denkt dat het is. En um, nou, ik kan je al. Je mag het niet zeggen. Maar ik ga het laatste fragment voorlezen. Dan weet jij wel hoe laat het is als het goed is. Ja. Oké, okay, hier komt het laatste fragment. Blijf aan de lijn. Dit is een verhaal wat tien jaar geleden speelde. Hè? Een kwartier later zit Cabrio-man in de radiostudio om over dat boekje te praten. Dat staat vol met tegeltjeswijsheden over geloof in jezelf. En is misschien helemaal niet door hem geschreven, maar onder zijn naam bij elkaar geharkt. Vandaar dat de man geen enkele vraag beantwoordt. Hij roept wat dingetjes, heeft evenveel oog voor zijn gesprekspartner... als voor het koffievrouwtje en wekt irritatie op. En afgelopen week werd meneer Cabrio aangekomen gehouden ...op verdenking van poging tot brandstichting om een kraakwacht een huis uit te krijgen. Heeft hij dus weer geflikt om alle aandacht te krijgen. Handige donder. Nou, zeg het maar, Rutger. Nou, dat kan niet missen, hè. Dat is meneer Ratelband. Ja, dat is 100% goed. Een nieuw Ratelband. Nou... Uh, Rutger, blijft aan de lijn. Dan noteert uh, Francis of Vincent, ik weet het niet, je gegevens. En dan uh, krijg jij maar liefst twee knijpkatten. Uh, nou, kijk aan. Ja. Dan heb ik het totaal al vijf. Oh, heel goed. Oh. <laughs> ik heb bijna gaan kwartetten. Nou, uh, uh, goede rit nog vannacht. En ja, blijf dankjewel. luisteren. Oké. Okay. Succes. Doeg. Hoi. Nou, Zullen we dan nu dat uh, Je van Staf Benda Bilili draaien? Taf Benda Bilili het vinden op The Rough Guide to African Roots Revival. Dat is trouwens een fantastische serie, The de, de Rough Guide. Ik, ik vind daar echt zulke mooie dingen op. Goed, um, ik heb nu uh, iets bijzonders. Want uh, nou ja, het is te snel geraden, uh, ons uh, mysterie bij Emily. Maar ik heb hier natuurlijk uh, uh, als mijn gasten... deze drie uh, stagisten, of hoe zeg je dat, <laughs> die mla -ertjes. Meis um, uh, uh, en uh, Miro en Ian. Nou, Miro die zit, uh, en Ian die zitten allebei op de vooropleiding van het consultorium. Dus die kunnen gewoon... Uh, ja, ze zijn een beetje muzikaal. Hebben we net al gehoord van Ian. Die dus mee blies met de staps. En uh, ik heb ze gevraagd... Uh, Doe nou ook eens iets samen. Dat is best wel lastig. Want uh, Miro doet uh, klassiek uh, piano. Maar uh, de bluesjongen die speelt hij ook. Dus uh, uh, wat gaan we, hoe heet dit wat jullie gaan doen? Toetsie. Doetsie, okay, Ian and Miro. <laughs> En uh, Miro, kom even zitten. Allebei 14, of ben jij al 15? Ah, oh, je bent al 15. Oh, ga ja. en, uh, allebei uh, op, op de conservatorium vooropleiding. Uh, Miro, jij doet uh, piano. Ja. En, uh, ja. maar je doet klassiek piano, geen ja. jazz, geen losse dingen. Nee, maar ik heb ik, ik neem wel, ik heb wel privéles eigenlijk bij iemand. Ja. ja? Bij, uh, bij, bij een jazzdocent af en toe. En, en heb jij plannen? Zie jij iets in de toekomst met ik muziek? Ik heb geen idee wat ik wil doen. Echt niet. Echt nee? Niet. Nee, echt geen idee. Je, kan, je, ook, je zit ook wel te denken over de wetenschap uh, dingen. Ja. Ja. Dus niet, het staat voor jou niet vast dat je, dat je nee. uh, muzikus wordt? Nee. Nee. nee. Niet ook, helemaal niet of ik naar de konstoom wil, ja of nee. Dus... Nee, dus, maar jij hebt zoiets van, oké, okay, nu, nu laat je het allemaal nog een beetje gebeuren. Ja. Je hebt natuurlijk twee ouders die allebei componisten zijn, hè? ja. He, Jan Boosbolle en uh, Alison uh, Isidore. Nou, en, en jij, uh, uh, Ian, ja. jij doet uh, trompet, hoe kom je erbij? Hoe, hoe is die trompet in jouw leven gekomen? Nou, mijn vader die heeft toen hij uh, ook um, 14 was, of zo, heeft hij, uh, ook trompet gespeeld. En die had die hij had die ook nog, dat was wel een oud roestig ding. Maar die heb ik uh, op mijn vierde of zo, ben ik daar al een beetje, kreeg ik daar een beetje geluid uit. Ja? Toen ik bijna zes was, toen ging ik naar de fanfare, in de Jordaan. Ja. Daar heb ik uh, trompet leren gespeeld. Nou, eigenlijk cornet. Want ik, ze vond de trompet nog een beetje groot. Oh ja, ja precies. En, en, toen, en, en dat is gewoon doorgegaan. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, maar jou, jouw vader speelde die ook in bandjes? Nee, die speelde klassiek. Uh, vooral. Klassiek. Ja. Maar dat was in Engeland, of niet? Ja, ja. ja alright. En nu zit jij dus op de Maar, maar jij zit op de jazzafdeling, of niet? Junior Jazz College. Ja. En het. van wie heb jij les? Menno Dams. Dat is niet de slechtste, hè? Geloof ik, nee, want uh, Theo die zei, maar, jongen, die jongen krijgt les. Dat was bij hem wel anders, want hij woonde er natuurlijk ergens in, in. Wat was het, boven Die Je kreeg gewoon les van de voorzitter van de muziekvereniging. Maar <laughs> <laughs> nou goed, oké. Okay. Hé, hey, en, uh, en jij, heb jij wel uh, heb jij zoiets van, nou, die muziek gaat wel een belangrijk deel in mijn leven spelen? Of dat weet je ook ja, nog niet? Ja, ik denk het wel, maar ik weet het nog ook nog niet helemaal zeker. Maar het lijkt nou. me wel leuk om naar het echt, echte karspel te gaan. Nou. Hey, en meis? Uh, meis, is... die meis speelt ook een beetje piano en <laughs> gitaar. Maar niet uh, uh, zodanig dat je ambities hebt om daarin door te gaan? Nee, nee, nee. Altijd als hobby. En nee. dan, naast voel ik me natuurlijk wel een beetje heel klein. Ja, ja precies. Ja. Dat is hartstikke goed. Hoor. Ja. Nou, hey, dan en, en, en, en dat montessori lyceum is dat een leuke school? Ja. ja ga ze wat dichter bij die microfoons? Ik vind het van wel. Ja? Wat is er leuk aan? Ja. Ja, je hebt ze maar gewoon. Je, je, je. Je zit in gangen met twee eerste, tweede, derde klassen. Dus dan heb uh, je zes klassen en die ken je allemaal. Ja, maar daarbuiten niet. Daar daar niet. Ja, wel een beetje. Een ja. beetje licht, licht, licht, Want het is een waanzinnig grote school in Amsterdam. Ik ja. heb ja. 1500 leerlingen. 1600. 1600. <laughs> Maar nog niet de grootste. Nee, nee, nee, nee. Wat? dan? Dat weet ik wel Volgens mij niet. een soort sportschool. Pieter N Nee, nee, nee. Wacht, nah. Nee. 1800 leerlingen. Oh, nou nee, nog wow. groter. Maar, maar dat is het wel is... de leukste. Is wel de leukste. Ja. Ja, nee, nee. Nee. Oh, sorry. Ja, ik heb zelf ons systeem gedaan. Dus ook met uh, taken en vrij oh, ja. werken. En ik vind dat heerlijk. Niet de hele dag klassicaal. <laughs> nou, goed. Nou, ik ben benieuwd wat jullie uh, voor stageopdrachten. Uh, want heb je wel een beetje aan Ewald? Ewald ja. van Tiede... Ontzettend bedankt. Onze technicus die uh, heel hard gewerkt heeft om uh, deze band ook in het vorige uur goed te laten klinken. En uh, nu deze heren. Heb jij nog een mopje, mopje klassiek voor mij? Een mopje klassiek? Ja. <laughs> <laughs> ja, kijk me echt <laughs> Ga eens even zitten. Ja, Mier. Want Mier je, je, had, je zou eigenlijk gisteren een concert geven. Dat heb je afgezegd. Moest je toen spelen? Weet ik ook, maar dat ga ik nu spelen. Wat ga je nu spelen? Dat is, uh, andere... Oké, okay, hij gaat iets uh, lekker een stukje bach. Uh, hij, hij gaat toch eventjes uh, bach doen voor ons. Miro Bollen. <totstuk> Wat is dat geluidje daartussendoor? Wat ik steeds hoor, Ding? Wat is dat? Ja, volgens mij is de snaar zit er een snaar mis. Oh, die microfoon is op de snaar gevallen of zo. Ja? Het is tijd om een zinkje nou goed, we, we houden we het houden te goed. We gaan, we gaan eventjes iets anders doen, meer. Maar dit klonk helemaal fantastisch. We horen dat je het kan. Eh, de boekenweek die loopt vandaag ten einde. Maar in Vlaanderen, hè, waar ze dit jaar voor het eerst meedoen... duurt het festijn nog tot het einde van de maand. Dus wij gaan gewoon ook nog even door. Volgende week laat ik u een mooi fragment horen... dat ik afgelopen woensdagavond eh, aan het begin van de lente opnam in Carré... waar Tom Lanois een uh, volle zaal in de ban hield. Vertellend over zijn moeder, hè, uit zijn romans, sprakeloos... Prachtig mooi. Maar vannacht heb ik nog iets anders moois uit de Boekenweek voor u. Namelijk vorige week zondag, 18 maart... werd er in het uh, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam... een bijzondere avond georganiseerd... in samenwerking met het uh, Vlaams-Nederlands cultuurhuis De Buren... uit Brussel, onder de noemer van Goede Buren en Verre Vrienden. Nou, Tom Lanois, schrijver van het Boekenweekgeschenk, Heldere Hemel... was gevraagd om zijn vrienden en vriendinnen uit te nodigen... voor een veelzijdig literair programma... Nou, wat was ik daar graag bij geweest? Maar ja, nou, op de zondagavond, dan moet ik even plat. Dan wil ik op dit tijdstip nog een beetje zondagapen tegen u aanpraten. Dus dat ging niet. Maar ik had geluk, want er werden opnames gemaakt. Namelijk door het online tijdschrift voor kunst en journalistiek... Hartdubbele dubbele schuinstreep, hoofd. Dat nou, is een prima site met uh, intelligente en toegankelijke artikelen... over tal van zaken die mij in ieder geval erg interesseren. Dus neem eens een kijkje, zou ik zeggen... Ah, fijn. Uh, Hart uh, dubbele streep, schuine streep hoofd. Uh, die ben ik enorm dankbaar voor hun uh, collegiale aanbod... om hun opnames te gebruiken. Uh, vervolgens had ik de zware taak om van 2,5 uur een uurtje te monteren. Nou, dat is geen sinecure hoor. Ik moest van alles steuvelen. Nou, ik ga u niet gek maken met wat u allemaal moet missen. Maar eh, zeg wat u wel krijgt. U krijgt de schrijvers Erwin Mortier, Corny Palme. Eh, ze zullen prachtige fragmenten voorlezen. De acteurs Jan de Klerk, Chris Nietveld... Uh, die zullen laten horen hoe goed zij kunnen acteren. En hoe goed de teksten van Tom Lanois zijn. Nou, u zult af en toe een gastvrouw horen van de avond. En dat is Hanneke Groenteman. En ik begin nu eigenlijk met de apotheose van de avond. En dat is ja, de cliffhanger die Tom dan al eerder heeft aangekondigd. Dat is namelijk uh, een hommage aan zijn geliefde. En dat is René. En hij zal een paar uh, prachtige liefdesgedichten uh, laten horen die Tom schreef voor zijn allergrootste vriend, zijn geliefde René. Ik was voor de lezen uit, het, het dookje van me. Maar het ging over mijn van vriendschap met en ongemakkelijkheid, dat is het thema. En dus eigenlijk, uh, ik dank natuurlijk ook aan de vrienden die hier aanwezig zijn. Ik weet, mijn kind weet dat ik inmiddels al bij mij is, zoals bij mijn ouders. Ik ken hem niet de een zonder een andere ook te kennen. Dus als ik moet spreken van vriendschap en van de ongemakken, dan is de verdeling best wel uh, zeer duidelijk. Ik krijg de liefde en de vriendschap en René krijgt de ongemakken. Ongemakken ben ik. Ongemakken zijn mijn nukken. Ongemakken zijn mijn zwangmatige uh, uh, beheptheid met wat ik allemaal doe. René kent, uh, die weet dat hij dat draagt met de en Af en toe misschien tegen puttelen. Maar toch eh, ik zeg altijd wat ik ook in de bevoelscherms gezegd heb, ik heb maar één licht in mijn leven, maar één anker in mijn bestaan, maar één ploeg die mijn akker ontproeft. En dat is gezin erin. En ik zal voor hem een paar verdichten voorlezen die ik nu al heel erg Het is een kwart van Maximaal. geen er een, geen verhaal waarvoor ik naar de bloem van spreken boven. Slapend, te, te verwarmen, geen reden, geen verhaal dan om, om jou te besluiten te zingen. Omdat die zo belangrijk is.